Volgens onderzoek weken veel kiezers uit naar de Groenen, omdat die tegen kerncentrales zijn. Sinds de nucleaire crisis in Japan ligt kernenergie erg gevoelig in Duitsland. In februari leed de CDU van Merkel ook al een historisch verlies bij deelstaatverkiezingen in Hamburg. In rijland palts werd vandaag ook gestemd. In die deelstaat raakt de SPD vermoedelijk zijn absolute meerderheid kwijt. Troepen van de Libische leider Gaddafi hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de stad Misrata. Die stad is in handen van opstandelingen. Die melden dat de stad en de haven met tanks en mortieren worden bestookt. Daarmee komt er een eind aan een korte gevechtspauze na de luchtaanvallen van Westerse landen. Gisteren kwamen in de buurt van Misrata twintig Franse gevechtsvliegtuigen in actie. Ze schakelden vijf Libische vliegtuigen en twee helikopters op de grond uit. Op de Tefaf Kunstbeurs in Maastricht zijn verschillende topstukken niet verkocht... Onder meer de grootste publiekstrekker, een Rembrandt uit 1658, vond geen nieuwe eigenaar. De TVA trok dit jaar 73.000 bezoekers, dat is iets meer dan vorig jaar.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 Het weer een heldere avond. Vannacht ligt de vorst. En morgen en dinsdag opnieuw zonnig lenteweer. weer. wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Peter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, komend uw Bureau Buitenland. Na Tunesië en Egypte wankelt nu het regime in Jemen. Maar wie moet het daar overnemen als de president Saleh vertrekt? Een verslag straks vanuit Jemen. En hier in de studio, welkom Jemen-kenner Marina de Recht. In Bahrein wordt stevig opgetreden tegen demonstranten. Ook daar hebben we een verslaggever. En Michiel Lezenberg, welkom in de studio. U bent filosoof van beroep. De lente moet nog beginnen, maar de vraag wordt zometeen... hoe we in november zullen terugkijken op deze Arabische lente. Om te eindigen met de rubriek Berichten uit Blogistan... vandaag over stralingsangst en Japanse levenslessen. Michiel Lezenberg, welkom. Uh, ja. Laten we eerst even een aantal uh, ontwikkelingen... van de afgelopen weken uh, doornemen. Nou... Egypte en Tunesië dat kunnen we voor dit moment even als afgerond uh, beschouwen bent u daarmee eens? Uh, eerlijk gezegd absoluut niet. Okay. Want Nu ziet u dat juist in Egypte zie je dat de bestaande machten en de bestaande elites van, met name de NPD, dus de partij van de Mubarak en het leger, zich hergroeperen en zich steeds sterker manifesteren. Dus de strijd voor een democratische bestel, daar is nog lang niet gestreden. Het, het is nu minder zichtbaar, minder dramatisch dan een paar weken geleden, maar. Het kan eigenlijk nog alle kanten op. en Of het een goede wordt, dat is maar heel erg de vraag. Dan wachten we op een, een aankondiging vanuit Syrië... omtrent de noodtoestand die zou worden opgeheven. Wat wil dat zeggen? Um, nou, De noodtoestand dat is natuurlijk iets wat in principe... maar een paar maanden aanhoudt voor extreme omstandigheden. Maar Syrië had binnenkort zijn 50-jarige jubileum van de noodtoestand kunnen verwachten. Die is 1963 uitgeroepen toen de vader van de huidige president Assad aan de macht kwam. En die is sindsdien altijd in werking gebleven. Dus geen burgerrechten. De regering heeft mogelijkheden mensen willekeurig te arresteren. Recht op verdediging door advocaten en zo is heel beperkt. Um, er is nu gezegd dat dat wordt aangekondigd. Uh, dat die noodstofstand wordt opgeheven. Er werd alleen niet bij verteld wanneer dat gaat gebeuren. Er schijnt vanavond ook een toespraak van Assa te komen. En wie weet wat er nog meer komt. Uh, er wordt ook gesproken over het aftreden van de voltallige regering aanstaande dinsdag. We moeten het afwachten. Vaak worden, worden beloftes op termijn vrij makkelijk gegeven. Hè? Van, ik, ik ben niet uh, herkiesbaar, dat jullie het vast weten. Zonder termijn eraan te verbinden. Ja, ook, ook Gaddafi heeft bijvoorbeeld in 1981 al voor het eerst een liberalisering van de politiek aangekondigd. In 1991 heeft hij dat weer gezegd, dat er meer partijen moesten worden toegestaan enzovoort. Daar is nooit iets van gekomen. En als ze de kans zouden krijgen, zouden ze het weer laten zoals het tot dusver geweest is. Maar dat zal ze dit keer niet meer gaan lukken, denk ik. Nee, de vraag die ik al in de inleiding uh, stelde... hoe kijken we in november terug op deze Arabische lente? Uh, ik wou dat ik het wist. Uh, ja. Ik heb mijn kristallenbol niet meegebracht, dus ik kan het niet uh, voorspellen. Maar het is heel zeker dat dit waarschijnlijk... een van de grootste veranderingen in de Arabische wereld... van na de Tweede Wereldoorlog in de, de afgelopen eeuw is geweest. Misschien vergelijkbaar met de Nu al, want, want het kan nog allemaal alle kanten op, toch, uiteindelijk? Ja, maar het feit dat de bevolking zo massaal en zo actief voor meer rechten demonstreert. Dat is echt totaal ongehoord sinds de onafhankelijkheid... en sinds de grote revoluties van de jaren 50 zo'n beetje. En het feit dat er hier door de Arabische bevolking... uit naam van hele elementaire burgerrechten... en het verzet tegen corruptie wordt opgetreden... dat hadden heel weinig mensen verwacht... dat het zo snel zo hard om ze heen zou gaan grijpen. De analyse die steeds terugkeert is het gaat om een jonge generatie... en die wil eigenlijk niks meer dan... Uh een toekomstperspectief en burgerrechten. Is dat het hele verhaal of zit er toch, toch nog meer ideologie achter? Um, nou, Er zit in zoverre meer ideologie achter... dat het eigenlijk allemaal nationale revoltes zijn. Dus wat er in Egypte gebeurt... dat wordt uit naam van een soort van Egyptisch patriotisme gedaan. Wat er in Jemen gebeurt... daar zal Marina de Reds trouwens ook meer over vertellen, denk ik... gebeurt ook uit naam van een Jemenitische staat in Libië... wat tot voor heel kort eigenlijk nauwelijks één land te noemen was wordt er ook uit naam van de Libische staat... of het Libische Koninkrijk van vroeger gedemonstreerd. Dat zijn echt ideologische dimensies. Maar verder is het geen ideologie zoals we gewend waren uit de Arabische wereld. Geen politieke islam, geen pan-Arabisch nationalisme... geen anti-Zionisme of anti israëlische politieke. U zegt geen politieke islam. Wil dat zeggen dat de islam wel degelijk nog een rol speelt? Oh, absoluut. Want Allah islamen... is overal. Um, nou ja, de moslims zijn overal in zover. Het zijn natuurlijk in meerderheid in overgrote meerderheid de islamitische landen. Maar ook de, de islam en de politieke islam... heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in deze wereld. In Egypte is ook de moslimbroederschap... een aantal jaren in het parlement aan het werk geweest. En al zijn ze zelf geen liberale democraten... ze hebben toch meer dan enige andere partijen ervoor gezorgd... dat het parlement een serieuze, controlerende functie op de regering had. Dus ook al zijn ze zelf niet per se democratisch te noemen... ze hebben een belangrijke democratiserende functie gehad. En ook elders is de islamitische beweging heel sterk van karakter veranderd. We gaan naar Bahrein. Al daar is uh, Harm van Attenveld. Die is uh, door ons uh, op pad gestuurd. Uh, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het uh, daar in Bahrein? Wat, uh, wat is er daar aan de hand op dit moment? Nou, op dit moment uh, wordt er uh, door mensen die hier op de daken staan... in een uh, chiëtische wijk, een dorp is het eigenlijk... Uh, aan de westkant van het eiland. dat heb je een hele ritse chiëtische dorpen... En daar staan de mensen op het dak en daar roepen ze Allah, Akbar. Dat is een uh, vorm van protest dat ze hier elke avond zo rond deze tijd, rond de 18 plaatselijke tijd uh, laten horen. En waarmee ze hun uh, protest uh, kracht bijzetten. protest dat ja eigenlijk eh, een beetje op het eerste gezicht de kop lijkt ingedrukt. Voor afgelopen vrijdag waren er eh, grote demonstraties aangekondigd op diverse plaatsen in het land. Maar eh, ja, toen ik daar naartoe onderweg ging, toen eh, was het onmogelijk om daar überhaupt bij te komen. Omdat eh, ja, de toegangswegen naar al die dorpen, zoals de kleinste weggetjes, die waren eh, ingenomen door eh, leger en politie. En je moet weten dat sinds vorige week hier de noodtoestand van kracht is. Dus samen eh, eh, ja, demonstraties zijn verboden. En als je dan langs die checkpoints rijdt... en gesommeerd gaat om om te draaien... dan zag je daar gemaskerde militairen staan met, uh, met automatische wapens. En dan uh, maak je dat je wegkomt uh, om te voorkomen dat er uh, iets ergs gebeurde. Hoe Ook kan, het, hoe kan die, het dat het daar in Bahrein wel lukt? Laten hun stem op deze manier horen, omdat ze de grote demonstraties die ze ooit hadden op het, uh, op het uh, Pearl, op de Pearl Roundabout niet meer kunnen voortzetten, omdat die absoluut niet getolereerd worden. Hoe kan het dat het daar wel lukt om uh, die, uh, dat verzet te beteugelen? Want in veel andere landen is dat niet Gelukt? Nou, door, een, door een grote overmacht door de, de, de haarden waar het verzet zich concentreert, en dat zijn met name de Shiïtische dorpen, om die te isoleren op het moment dat daar samenscholingen plaatsvinden. Het is een klein land, hè? Ik bedoel, het, het, het is een eilandje van 20 bij 50 kilometer grofweg. En twee derde van het land is zo'n beetje onbewoond, dat is één dorre woestijn. En de rest, dat is eigenlijk één grote stad en een uh, grote verzameling dorpen. En um, ja. ja, als je weet waar het verzet ongeveer zit en uh, als je weet waar dat um, eventuele demonstraties of begrafenissen, die worden ook vaak aangegrepen om uh, um, protest te laten horen. En uh, ja, als je weet waar dat is en je zet daar uh, flink wat leger en uh, politie omheen... Ja, dan voorkom je dat mensen zich van, het ene, van de ene plek naar de andere plek kunnen, kunnen verplaatsen. En dan blijft het protest daar. En dat combinerend met de uh, marge met de noodtoestand. Ja, dan uh, laat je het wel uit je hoofd om uh, je stem te laten horen. Behalve dan de stemmen die je nu om me heen hoort. Uh, die ja, een vorm zijn van protest waar moeilijk op geschoten kan worden. Saudi-Arabië helpt ook om, om de rust te bewaren. Uh, wat, wat, is, uh, wat is daarvan merkbaar? Nou, je ziet de Saudische militairen je niet zichtbaar op straat. Maar ja, er gaan allerlei verhalen eh, dat die toch in andere uniformen eh, dan hun eigen hier actief zouden zijn. Maar officieel zijn ze naar eh, een strategische positie gedirigeerd die van belang zijn voor eh, de economie. Eh, en eh, De officiële lezing is dat eh, daardoor eh, het Bahreinse leger en de Bahreinse politie de handen vrij heeft om eh, ja, de rust hier in het land eh, te je had het ook over, het, uh, over shiiten versus sunnieten. De shiitische dorpen die zouden zijn afgesloten. Uh, hoe groot is de, is de rol van het verschil tussen shiiten en Soenieten uh, op dit moment? Uh, hoe, hoe erg uh, speelt dat? Ja, het ligt er maar aan met wie je spreekt. Sommigen, als je naar die demonstraties keek, zoals die wekenlang in, in, midden in het centrum van de hoofdstad plaatsvonden op de Pearl Roundabout, die overigens nu is neergehaald. Dat is nu een, een kruising geworden, dat is geasfalteerd. Binnen no -time hebben ze dat, die, ja, die plek van protest hebben ze, hebben ze uitgewist. Maar daar was de leus, geen Sunnis, geen Shia's, we zijn allemaal Bahreini. Maar ik zat net uh, in, de, in de auto uh, bij een uh, Soenitische taxi voor je onderweg naar het interview. wat ik nu net aan het houden ben met een uh, uh, Shiïtische mensenrechtenactivist. En um, ja, die begint direct over de invloed van Iran. Iran zou hier um, ja, in, in deze interne gelegenheden proberen te rommelen. Ik zou invloed proberen uit te oefenen om. Uh, ja, eh, onrust hier te zaaien om eh, Saudi-Arabië dwars te zitten. Dat is wat er ook in de kranten staat. Wat eh, de officiële Bahreinse media de mensen willen laten geloven. Maar en je moet weten dat eh, tijdens dat protest waren er ook veel Syriëtische groeperingen. Het was een protest van onderop. Het was een protest dat niet door eh, politieke partijen werd gedragen. Die kwamen pas later in actie. Die hebben zich pas later daarbij aangesloten. En dus het, het, het, het, het ligt er maar aan met wie je praat. Maar... En onder de oppervlakte, als je met dat met, verarmere met shiiten praat, dan, ja, dan voel je de woede daar. Je, je hoort de verhalen bij de checkpoints dat er wordt gevraagd, ben je sunnit of shiit? Dus die sectarische kaart die wordt hier zeer zeker uh, gespeeld. En je merkt, uh, ja, praten met mensen, dat dat zijn gevolgen heeft, ook in de persoonlijke relatie tussen mensen. Dus sunniten en shiiten die vroeger vrienden waren, zijn dat misschien nog steeds, maar zijn toch voorzichtiger, kijken toch wat meer argwanend naar elkaar. Dus ja, dat verhaal tussen Sunniten en Shiiten, dat, dat, dat, dat speelt zeker. En ja, met de, de, de onrust uh, die er nu in het land is, de, de mensenrechtenactivist waar ik hier net aan de thee zit, die zegt, het is een, uh, een pan met, met kokend water. Uh, men probeert het nu af te dekken, maar ja, als het blijft koken, dan zal die pan op enig moment overkoken. Barm van Attenveld, dankjewel. We horen binnenkort meer van, van jou uit uh, Bahrein. Michiel Lezenberg hier in de studio. Uh, over de hele Arabische wereld bezien, uh, Shiite sunniten. Is dat een uh, verschil dat we erg in de gaten moeten houden? Zou dat uiteindelijk een veel grotere rol kunnen spelen... dan de oorspronkelijke opstand had bedoeld? Um, het is mogelijk, maar het is niet heel erg waarschijnlijk. Um, ik denk dat bij veel Arabieren de angst voor wat er in Irak is gebeurd... na de oorlog van 2003, waar opeens sectarische verschil tussen Sunnieten en Shiite enorm zijn aangewakkerd die heeft veel Arabië enorm bang gemaakt. Je hoort ook herhaaldelijk... laten we religieuze en andere sectarische verschillen proberen te vermijden. Um, tegelijkertijd zie je dat regimes als in Bahrein, in Syrië... in mindere mate jemen... proberen dat die sectarische verschillen te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Niet zozeer omdat ze zelf niet op Sjiiten hebben... of zoals een, uh, in Syrië zelf heterodoxe Sjiiten zijn... maar omdat met name de rol van Iran hier erg van belang is... Um, een land als Saudi-Arabië en daarmee ook natuurlijk Bahrein, is doodsbang voor een toename van de invloed van Iran. Iran hoopt inderdaad bij Sjiïten sympathie te werken en Sjiïtische ideeën aan te moedigen en daarmee zijn rol te vergroten in de regio. Maar Iran vreest wat er nu gebeurt net zozeer als dat ze er een mogelijkheid voor vergroting van de invloed in zien. Ja, Saudi-Arabië, dat is natuurlijk een heel dubbele rol. Dat ze aan de ene kant uh, instemmen met ingrijpen in, in Libië... maar aan de andere kant zelf aan de andere zijde dus tegen de opstand in ingrijpen in uh, Bahrein. En het dus ook nog een trouwe bondgenoot willen zijn van het Westen. Dat, dat lijkt me moeilijk uit te leggen, dit standpunt. Uh, nou ja, dat is uh, internationale politiek. Dat is niet iets wat Alles ideologisch... Ja, het is helaas een, een zaak zonder al te grote principes. Er lijkt een soort van deal gemaakt te zijn tussen Amerika en Saudi-Arabië... dat Saudi-Arabië zich achter de no-fly-zone in of boven Libië stelde. En in ruil daarvoor het recht kreeg om in Bahrein op te treden. En de Amerikanen hebben daar inderdaad niet of nauwelijks tegen geprotesteerd. Die hebben alleen gevraagd of ze het een beetje voorzichtig aan wilden doen. Maar het idee van een buitenlandse mogendheid die in Bahrein ingrijpt... om een populaire demonstratie de kop in te drukken. Dat is nogal een vergaande reactie. Het lijkt tot nu toe in Saoedi-Arabië zelf uh, uh, rustig. Is dat schijn of is dat echt zo? Um, er zijn daar pogingen tot demonstraties geweest, maar die zijn tot dusver succesvol de kop ingedrukt. Zoals het tot voor heel kort ook in Syrië gebeurde. In Syrië is ook een poging gedaan om demonstraties bijeen te roepen in de afgelopen twee maanden. En die zijn steeds door de veiligheidsdienst of uit elkaar geslagen of voortijdig uh, opgerold. Hetzelfde lijkt tot dusver in Saudi-Arabië te zijn gebeurd. Maar het is ook goed mogelijk dat daar op een gegeven moment iets gaat veranderen of iets gaat gebeuren. Maar uh, we kennen het als een groot deel, uh, voor een groot deel ook een rijk land. Helpt dat misschien dat, dat, het, uh, dat de armoede minder nijpend is en er toch nog wel perspectief is? Waarschijnlijk wel. Dat is mogelijk ook de reden bijvoorbeeld in, uh, in Qatar... waar het, het bruto nationaal inkomen per persoon iets van 120.000 dollar is. Uh, daar hoeven de mensen zich niet over het dagelijkse leven zorgen te maken... Dus de kans dat daar een grote demonstratie is, of dat daar een opstand komt, is vrij klein. Ook omdat Qatar als Bahrein een land met een relatief kleine bevolking is. Die relatief makkelijker eronder te houden valt. Al met al, uh, het, zou in, het woord komt in heel veel landen uh, steeds meer boven. Burgeroorlog staat misschien wel op uitbreken. Aan de andere kant zeggen mensen, nou, misschien komt er toch wel naar Turks voorbeeld een soort Arabische democratie. Waar neigt u naar? Uh, het risico van burgeroorlog is zeker niet uitgesloten. En Libië zou zich alsnog kunnen ontwikkelen tot een burgeroorlog. Maar het lijkt er nu, althans op dit moment... op dat de, de legertroepen van, uh, van Gaddafi snel in elkaar aan het storten zijn... nu de, de luchtsteun weggevallen is. Uh, als is de angst voor burgeroorlog en voor grote conflicten is levensgroot... maar tegelijkertijd zie je dat in vrijwel alle betrokken landen... de heel sterk naam van het land of van de natie of van de staat wordt gedemonstreerd. Dus bij de, de opstandelingen lijkt een gevoel van nationale saamhorigheid, saamhorigheid... heel sterk ontwikkeld te zijn. En het idee dat je je politieke doelen met, met geweld kunt verheerlijken... of bereiken, zoals dat tot voor kort uh, de ideologie was... dat lijkt een stuk minder legitiem dan het uh, lange tijd is geweest. Marina de Recht, u zit hier uh, in de studio. U bent antropoloog en, uh, en jemenkenner. Mm -hmm. hoe, hoe word je eigenlijk jemenkenner? <laughs> nou, zo word ik genoemd, maar ja... Um... Maar toch niet helemaal ten onrechte, <laughs> hoop ten onrechte. ik. We hebben u helemaal nee. naar de studio laten <laughs> nee. komen... Uh, nou, ik uh, heb antropologie gestudeerd en was toen, heb, heb me toen al gespecialiseerd op het uh, Midden-Oosten en Noord-Afrika. En ik ben eigenlijk na mijn afstuderen toevalligerwijs in Jemen terechtgekomen. Ik hield me daar niet mee bezig, maar ik ben ontwikkelingswerk gaan doen uh, voor uh, een ontwik Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. En later ook voor buitenlandse zaken. Dus ik heb daar zes jaar gewerkt. En ben toen teruggekomen naar Nederland om te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. En hou me sindsdien nog steeds met Jemen bezig. Dus al, dus het is al met al zo'n 15 jaar... 20 jaar is het dit jaar. jaar. Dus Had u dit zien aankomen in, in al die jaren? Uh, nee. Ik was uh, de laatste jaren. Ik kom eigenlijk ieder jaar in Jemen. En ik hou ongelooflijk veel van het land. En ik zag het eigenlijk ieder jaar alleen maar bergafwaarts gaan. Het ging heel, heel slecht met Jemen. Uh, er was dus een nou, oorlog gaande in het noorden. Er is een uh, afscheidingsbeweging in het zuiden. Al-Qaeda werd steeds sterker. De armoede werd steeds groter. Er werd niks gedaan aan, aan het bestrijden en het hervormen van het land. Dus ik zag het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan. En ik vroeg me af waar moet dat heen? Dus uh, ik ben eigenlijk heel erg blij... Uh, natuurlijk ben ik heel erg blij met deze ontwikkelingen. Maar we weten nog niet waar het uh, nee, naartoe het, gaat. Het is ontzettend ingewikkeld, al met <lacht> al de situatie in Jemen. Ali Abdullah Saleh, die al uh, sinds jaren en dag daar heerst... die omschreef het uh, regeren van het land als uh, dansen met slangen. Ja, dansen op de hoofden van slangen. Dansen ja. op de hoofden van slangen, ja. daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Ja. Uh, um, de kwestie tussen Shiiten en Soenieten bijvoorbeeld speelt hij daar ook. Uh, nou, dat is heel uh, interessant. Uh, dat het, ik heb daar jaren dus gewoond en er echt nog nooit over een Soeniet-Shiite scheiding uh, gehoord van mensen. Terwijl ik natuurlijk uit de literatuur wist dat die er was. Maar ik ben niet een specialist op het gebied van uh, uh, islam. Uh, maar mensen spraken daar nooit over. Maar toen die oorlog in het noorden begon... dat is dus eigenlijk een, een, een strijd tegen de overheid van een groot, uh, ja, grote stam, de Houthis... Uh, die is ja, op een bepaald moment als een Shiite-Soenieten strijd uh, bestempeld. En dat zijn dus ook shiiten, maar dat is niet een, een, uh, uh, volgens mij de oorzaak van, de, van, van het conflict. Dat gaat veel meer om onderontwikkeling van het noorden, veel te weinig uh, aandacht aan besteed... Uh, uh, verwaarlozing. Uh, Want die kwestie speelt ook nog, noord versus zuid. Ja, het noorden, als ik het nu heb over de Hoesties en het noorden... heb ik het over het uiterste noorden van voormalig Noord-Jemen. Dus binnen voormalig Noord-Jemen, Jemen, Jemen was, waren twee staten... Noord en Zuid tot 1990. Het zuiden was socialistisch en het noorden was meer op het westen. Binnen het noorden zijn ook natuurlijk weer uh, verschillen. Dus het uiterste noorden werd weer erg verwaarloosd... ten opzichte van het gebied waar Ali Abdullah Saleh zelf vandaan komt en Sanaa. Dan heb je nog het zuiden, het voormalige socialistische jemen. En dat heeft na de eenwording eigenlijk alleen maar uh, verliezen geleden. En daar zijn mensen echt zeer gefrustreerd en die willen echt... Eigenlijk niets liever dan uh, onafhankelijk. We hebben dan de, de kwestie zo niet. We hebben de kwestie Noord-Zuid. Uh, dan noemde u ook nog Al-Qaeda. Ik, ik hoorde dat er vandaag in het oosten van Jemen... Mm -hmm. een aanslag heeft plaatsgevonden door Al-Qaeda. Wat willen die nou weer? Nou, Al-Qaeda heeft uh, mooi uh, gebruik gemaakt... denk ik, van het uh, ja, afnemende gezag van Ali Abdullah Saleh. Dat al jaren eigenlijk wordt er dus aan zijn gezag versnipperd. Hij heeft eigenlijk heel weinig gezag nog, maar in bepaalde delen van het land. En Al Qaeda heeft in het oosten en in het zuidoosten trainingskampen... en ook pakt gesloten met lokale sjeichs. En die hebben daar gebruik van gemaakt om mensen op te leiden... Ik denk dat dat ook vaak wel gedoogd werd door de door Ali Abdullah Saleh, maar nu natuurlijk toen toen het echt het, het duidelijk werd dat het een hele sterke beweging werd is Amerika zich ermee gaan bemoeien... en heeft hij zoveel steun gekregen... dat hij echt die uh, al OK Qaeda in moet gaan uh, uh, uh, elimineren, zeg maar. En dat vinden ze niet leuk en vandaar die, die, die aanslag? Nou, die aans ik denk die aanslag van vandaag die, ja, is heel vervelend... maar is ook weer niet toevallig, denk ik. Want Ali Abdullah Zalig speelt nu de kaart van... ik kan niet weg, want ik ben degene die de war on terror uh, kan voeren. En de Amerikanen willen hem ook eigenlijk op een bepaalde manier graag in het zadel houden. Die hebben heel erg veel geld geïnvesteerd in hem... en in allerlei uh, familieleden... die op hoge posities in het leger zitten en in de veiligheidsdienst. Dus als die in één keer weg op moeten stappen... ja, waar ben je dan? Dus hij zegt van, uh, ik moet blijven zitten, want, want anders is uh, al Qaeda. Uh, en Al-Qaida dus helpt hem een toe, handje? Nou, door... Ik weet niet of al Qaeda hem een ha handje helpt... want ik denk dat ze hem ook best weg willen. Maar... Uh, je, je, je kan allerlei uh, uh, complottheorieën bedenken waarom uh, dit vandaag heeft plaatsgevonden. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag uh, straks gaat Abdullah al uh, weg? Hè? Zaleg die... die uh stapt op, wie moet het dan overnemen? Dat is uh, de vraag die uh, Ellen van Dalen zich stelde. Die was voor ons in Jemen. En uh, die heeft uh, een aantal mensen van de, de oppositie gesproken. Eén daarvan was uh, mensenrechtenactiviste Tawakol Al-Karman. Daar gaan we uh, luisteren naar die reportage. Een reportage van Ellen van Dalen en correspondent Judith Spiegel. Tawakko Karman is een van deze mensen. Het is een goede vrouw. Tawakko is een heel goede vrouw. Inshallah, ze zal een leader voor vrouwen zijn. Karman is een bekende mensenrechtenactiviste in Jemen. Tawakko Karman is lid van de Islagpartij, de grootste oppositiepartij in Jemen. Anders dan haar eigen partij is zij wel die straat op blijven gaan.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 She is basically a journalist and she was very sharp, very critical and very courageous, I must say. Zij is een journalist met een hele scherpe pen die veel over de politiek schrijft, kritische verhalen. Mhm. Mm Mijn naam is uh, Mujib Hasan. Ik Ben eigenlijk een uh, mensenrechtenactivist hier in Jemen. Mojib Hassan is ook mensenrechtenactivist. Hij heeft een tijdje in Nederland gewoond en is nu correspondent in Jemen voor het uh, VPRO-programma Metropolis TV. What makes uh, Tawakul Karman like an as like really an important figure for this revolution? It's because she is a woman who has een very innovative, uh, innovative kind of ideas in haar mind. Tawakol is in mijn ogen een hele liberale vrouw. Ze hoort wel bij de grootste oppositiepartij, is een islamist, Aha. maar ze gedraagt zich niet echt zo als een hele conservatieve moslim. Ze reist ook de wereld rond. Ze heeft heel veel connectie met de westerse wereld. In Nederland ook, uh, Free Voice. En daarin willen we dus met name de positie van journalisten hier in Jemen Die... onder de aandacht brengen in. Nederland en, en, en we, we vechten eigenlijk samen voor meer persvrijheid en ook voor betere mensenrechten hier in Jemen. Uit wat voor soort familie komt zij? Well, she is from the south, which doesn't really, uh, you know, it's not the most important aspect of that. But actually, her father is a very well-known religious figure, not religious figure, but an Islamist and a political figure within the Islamic party. Ze komt uit uh het -huh. zuiden van Jemen, uit de buurt van thuis en haar vader is een vrij bekende islamist, dus een geestelijke. Yes, He's is one. Of the people who was who, who in like liberal, progressive Islamists. Therefore, progressief, modern. Yeah, uh, yeah. Uh, and at the same time, he took a lot of challenge to to accept the fact that his daughter is really going out and leading demonstrations and interacting with men. There was a lot of social pressure on him. Hij heeft heel veel druk moeten ervaren om van andere mensen die dus zagen dat zijn dochter nu deze vooraanstaande rol aanneemt. Uh -huh. En dat heeft hem wel veel moeite gekost. His daughter is really making a change. Um, therefore, he just dealt with it in, in a very way. Do, uh, Of Tabaco Al Karman, ook na het aftreden van President Salih een prominente rol zou gaan spelen in de politiek van Jemen, is nog maar de vraag. Die twijfel die komt van Nadia Al Sakaf, hoofdredacteur van de Jemen Times, de enige onafhankelijke Engelstalige krant van Jemen. Tawakkol uh, has anyway been a champion and she was able to lobby a lot of uh, students. However, uh, Tawakkol is affiliated also with de Islah-partij. is eigenlijk al een held. Uh, ze heeft ze heeft de massa al in beweging gebracht. Alleen, het is wel de vraag of zij nou een van de toekomstige uh, kampioenen zal zijn, omdat zij wel afkomstig is uit de Islah-partij. Een van de oppositiepartijen. En niet iedereen vindt dat even leuk. Veel mensen op het plein van de verandering willen helemaal niet geaffilieerd worden met een politieke partij. Willen helemaal niet dat deze revolutie een revolutie van een politieke partij wordt. The other point is that there are many different groups in the Change Square. En so if some people lobby around to what sommige well, some others want somebody else with a different alternative or program. Verder zijn er op het plein heel veel verschillende groepen mensen die uh, verschillende stromingen vertegenwoordigen. Dus het is een beetje de vraag in hoeverre zij uh, dat kan gaan vertegenwoordigen. En finally, the third point is that Tawakkul herself does not have. Uh, whether ze zichzelf herself or represents her party does not have a clear mandate on what will happen after Saleh goes down and a lot of times when we talk to her or anybody she says first Saleh has to go down then we'll think about it. En tenslotte heeft Tawako geen duidelijk mandaat voor wat er na de revolutie moet gaan gebeuren haar gedachte is eerst Saleh weg en daarna zien we wel er zijn heel veel mensen die dat geen goed idee vinden die vinden dat je nu al een plan moet hebben Lots of people don't accept that. They want to know from now, so that they know if we follow you, what will be our future. Terug naar het plein van vrijheid en verandering, naar de tent van Tobacco Akerman. Op haar computer staat een scherm en um, daar zijn beelden te zien van Nelson Mandela onder andere en uh, Martin Luther Kingers staat: I Have a Dream op. Wat is eigenlijk uw droom? What is your dream?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 Deze is een beetje Yuri, beetje een beetje een verslag vanuit Jemen van Ellen van Dalen en correspondent Judith Spiegel. Ja, uh, je kunt nu wel snel. Of is dat uh, trouwens heel cynisch, Marina de Recht, als ik zeg dat je heel snel carrière kunt maken nu als opstandeling. Nou, dat is uh, zeker zo. Uh, je kan natuurlijk in deze. Voor het weet bij je minister van Toerisme. Precies, in Jemen is dat ook uh, niet ongebruikelijk dat mensen heel erg snel uh, ineens een ministerspost krijgen. Maar je kan ook weer snel uh, natuurlijk afgezet worden. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren de komende... Gaat u snel terug? Want nou, u zegt ik, plan, ik hou van het land. Ja, ik was van plan in juli terug te gaan uh, voor een maand. Dus uh, ik hoop uh, heel erg dat dat kan. Uh, en het maakt me niet uit uh, hoe de situatie dan is. Michiel Lezenberg, intussen uh, komt het nieuws binnen dat uh, een gaddafi convoi Sirte in Libië heeft uh, verlaten. Heeft u daar nog een analyse bij? Wat, wat betekent dat? Nou, het zou kunnen betekenen dat het, het front in ieder geval aan het oosten van Gaddafi's bereik aan het instorten is. Omdat de, de luchtafweergeschut centraal zijn, zijn weggehaald. Um, het lijkt alsof het leger de, de vier steden die vandaag door de opstandelingen veroverd zijn, zonder slag of stoot heeft verlaten. En het lijkt er nu op, als deze berichten kloppen, dat ook in Sirtte uh, de aanhangers van de Gaddafi gewoon weggaan of oplossen in de, de bevolking. Dus een optimistisch scenario is dat het, dat het front aan het instorten is... of zich concentreert op Tripoli... Marina de Recht, hartelijk dank antropologe en Jeme Kenner en ook dank Michiel Lezenberg, filosoof... om eh, in razende vaart met ons langs alle landen in de Arabische wereld te gaan. En terwijl de opstanden door de islamitische wereld razen... reisde de Europa correspondent van de Wereldomroep Tijn Sade naar Turkije, waar het rustig is. En dat was precies de reden, want als rustige democratie met een hoofddoek... is Turkije ineens een voorbeeld voor miljoenen moslims die streven naar vrijheid. Een verslag van Tijn Sade vanuit Istanbul. Oh. Aziatische ja, kant is echt, nou, je zult het zo zien, het is echt een, een stad waar, kant waar geleefd wordt. Er, er woont iedereen en daar zijn winkels en markten en alles. Heel veel beweging. En aan de Europese kant dat is het gewoon de zakenkant. En het uitgaanscentrum en daar wonen de, de, de, wat, ook de wat rijkere mensen. Maar het is gewoon de... de en mensen, van, s ochtends is het de file op van Azië naar Europa. En s'avonds is het andersom. Dan gaat iedereen weer terug naar huis, zeg maar. Irene van der Linden, schrijfster van het boek Het Veer van Istanbul... Het boek is zo'n anderhalf jaar geleden verschenen. Is er veel veranderd in die laatste anderhalf jaar? Ik denk in positieve zin dat Turkije veel meer van zich laat horen internationaal. Maar daar schrik, daar, dat is natuurlijk lang niet altijd zoals bijvoorbeeld de Europese Unie dat zou willen. Er is natuurlijk ook tussen beiden uh, niet zo heel erg goede relatie op dit moment. Dus het is wat dat betreft uh, heel, heel dubbel. De boot gaat weer terug naar de Europese zijde om daar mensen op te halen. Moving forward towards Turkish membership in EU would be important signal. De Europese Unie moet Turkije aan boord nemen, vinden de Amerikanen, want zegt president Obama, met Turkije erbij wordt het Westen veiliger. Maar Europa houdt de boot af. Vooral Duitsland en Frankrijk liggen dwars. En in Nederland wil de PVV er niks van weten. Omdat Turkije een islamitisch land is. En daar gaan wij mee onderhandelen? Zijn we gek geworden? Ondertussen wordt Turkije in de Arabische wereld... juist gezien als een voorbeeld van hoe het anders kan. De Turken zijn net als zij moslim, maar ze leven in een democratie. Maar in Europa is er nauwelijks serieuze aandacht voor de hervorming van de politieke islam in Turkije zegt Tsengis Akhtar... professor Europese studies aan de Bahçeşehir Universiteit in Istanbul. There is no profound discussion, there is no, no serious discussion about the uh, transformation of the political Islam in Turkey. Had Europa zich daar wel in verdiept, dan had men nu beter begrepen waar de schreeuw om hervormingen in de Arabische landen vandaan komt. Well, it's an alarm call, yeah but still they don't understand what is really happening in Turkey and for the matter in the Arab world Europe doesn't understand the dynamic the the, the turkish uh, transformation of political islam represents for those countries Europa begrijpt niet welke impact de Turkse hervormingen nu hebben in landen als Tunesië Egypte Jemen of Bahrein er zijn veel leiders in in die nieuwe actoren van het Midden-Oosten die naar Turkije kijken en proberen te imiteren, omdat het voor de eerste keer hoop aan diegenen die proberen moderniteit met Islam te matchen. Leiders in het Midden-Oosten omhelzen het Turkse model, omdat het aantoont dat moderniseringen wel degelijk samen kunnen gaan met Islam. Het probleem is alleen dat de middelmatige politici in Europa dit niet inzien. Een van de redenen waarom Turkije zo populair is... En, en als voorbeeld gezien wordt in de Arabische wereld... is juist omdat men uh, op de rol staat om lid te worden van de Europese Unie. Voormalig europarlementariër Joost Lagendijk van GroenLinks doseert tegenwoordig aan de sabanji universiteit in Istanbul. Hij woont er sinds twee jaar met zijn Turkse vrouw. En hij ziet hoe het zelfvertrouwen onder de Turken de laatste jaren enorm is gegroeid. De grotere democratisering hier, met alle gebreken die er nog zijn... in vergelijking met Noord-Afrika en delen de van het Midden-Oosten... die maakt dat veel mensen in de Arabische wereld eh, verlangend uitkijken... naar een soort eh, ontwikkeling à la Turkije. Met het Turkije als voorbeeld, laten we het zo zeggen. <middels> Demonstratie op het grote Taksimplein. We have a magazine named Judus. Uh, and the police attacked our magazines uh, places. Zes redacteuren van het weekblad zijn opgepakt. Wat is op dit moment het klimaat voor de media in Turkije? De media have to be on the government side. Als je aan de kant van de regering staat, kan je niks gebeuren. Maar publiceer je tegen de regering, dan moet je uitkijken. We have to be careful. De Turkse democratie is er een met alle gebreken van dien, zei Joos Lagendijk niet voor niks. En een van die gebreken is het mijlkorven van de pers. Begin maart werden journalisten gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan een koep tegen de regering van premier Erdogan. De oppositie ziet het als een bewijs van de fundamentalistische neigingen van Erdogan en zijn AK-partij. Maar de invloedrijke columnist Yavuz Baydar noemt het liever de groeipijnen. Van een land in transitie. It's the pain and and and the torment of of transitional process. Turkey is undergoing a transitional process uh, with some problems on human rights side, but still uh, it's a democracy with an open parlement. Ondanks problemen met mensenrechten is Turkije een democratie met een succesvolle economie. In de Arabische regio kijken ze daarom tegen ons op maar vooral ook omdat Turkije kandidaat is om toe te treden tot de Europese Unie. in is is test Het is wat dat betreft een historische test. Is Turkije als moslimdemocratie wel of niet welkom? Als de grote EU-landen met name Frankrijk en Duitsland Turkije buiten spel houden, dan heeft dat ook een negatieve invloed op de hervormingen in andere moslimlanden. Europa krijgt nooit wat op de Arabische wereld zonder de hulp van Turkije, denkt Baydar. in echelons AK Er is hier veel kennis van de cultuur en de politiek in de regio. Vooral binnen de regerende AK-partij. De The Fransen they are losing ground, it's for sure. And uh, Germany needs a sort of, uh, you know, cooperation with a, you know, politically important regional player like Turkey. Frankrijk en Duitsland kunnen een regionaal sterke speler als Turkije goed gebruiken, maar dat vergt allereerst een totaal nieuwe visie over hoe je Turkije benadert. The, there has to be a new thinking. New reasoning inside european union about how to approach turkey and how to deal with turkey. in europa zijn er twijfels over de agenda van Erdogan's AK-partij. streven ze op termijn toch niet naar de islamisering van de turkse politiek tegelijk zien hervormers in arabische landen de AK-partij juist als een blauwdruk it's important that you you raise that issue i think most of these people reformists or people who want who want change in those in those geographies uh, look particularly in the evolution of de Ak partij uh, from a rather radical islamic roots to a more or less center party hoe die partij met oorspronkelijk radicaal islamitische wortels is geëvolueerd naar een centrumrechtse partij is een inspiratie voor veel arabieren that evolutie has been seen with admiration more or less uh, by the arabs de uh, ak Party is een heel populair model in het Midden-Oosten. niet alleen in het Midden-Oosten. In een koffiehuis aan het Taksimplein in Istanbul ontmoet ik Penar Akjasan. Ze is vice-president van de jeugdafdeling van de regeringspartij, de AK-partij, de Partij van de Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Bij de verkiezingen in juni aanstaande zal de AK-partij vrijwel zeker afstevenen op een enorme verkiezingswinst. Ik hoop. Penaar onderhoudt intensief contact met jonge politici uit de Maghreb en het Midden-Oosten. The... Ze willen van ons leren hoe je jezelf organiseert. Als jongerenafdeling hebben wij als AK-partij nu ruim 1,3 miljoen leden. We hebben meer dan 1,3 miljoen jonge people. Dat jonge Arabieren hun licht opsteken in Turkije vindt Penaar logisch we delen dezelfde cultuur. Zij voelen dat wij Turken dichter bij hun staan dan Europeanen. En ze feel like we are more than western countries. Democracy is like United Democratie is niet iets dat je zomaar koopt in Amerika of Europa. Je moet het zelf installeren. Daar zijn jongeren in het Midden-Oosten nu mee bezig. En geloof me het gaat ze lukken. En. They do. They do it. They succeed. Vissers gooien hun hengels uit in de Bosporus, hier aan de Europese kant van Istanbul. Een scène uit een van de populaire Turkse televisiesoaps. Niemand kan er omheen. Zelfs professor Ayan Kaya is fan. Hij is baas van het Europa Instituut aan de bilgi Universiteit. Kaç masaydın, uh, several of the Turkish soap operas have become so popular in the Middle East. De Turkse soaps zijn ook razend populair in Arabische landen. De slotaflevering van de soap Gumush bijvoorbeeld trok maar liefst 85 miljoen Arabische kijkers. <gülüyor> <gülüyor> Ze vergapen zich aan het moderne leven van de moslims in Turkije. En dan gaat een nieuwe wereld voor ze open, zegt Kaya. For instance, it is quite interesting to note that the number of, uh, you know, the rate of uh, divorce has uh, absolutely increased in Saudi Arabia. Het percentage echtscheidingen in Saoedi-Arabië steeg recht evenredig met de populariteit van onze soapstar. This actually indicates that there is an alternative life out there. En uh, it... vrouwen realiseren dat, watching the soap opera. Yeah, women that, watching the soap opera. En, uh, well, this is happening. Arabische vrouwen realiseren zich kennelijk dat er een alternatief bestaat. Uh, recently, the number of Arab tourists coming to Istanbul, where these movies were shot, uh, visiting uh, those places like pilgrimage. Saoedi'se fans komen zelfs naar Istanbul om het decor van hun favoriete soap te zien, alsof ze op bedevaart gaan. Het is fascinerend om te zien hoe die verhouding tussen Turkije en het Midden-Oosten opbloeit. It is really incredible to see this uh, dynamic relation between Turkey and the Middle Eastern uh, countries. Benim ismim Dereliydo ama sen olsan sen de gözünü kırpmadan aynı şeyi yapardın. Sinds kort heeft professor Kaya zelf steeds meer tijd om naar soaps te kijken. Want zijn Europa-instituut is onder studenten niet langer populair. this number fell down to 30 students. Hij had 100 studenten toen de onderhandelingen tussen Turkije en de EU nog veelbelovend leken. Dat zijn er inmiddels nog maar 30. In 1999, when Turkey was given the full candidate status in Helsinki summit of the European Union. De uh, eerste set van landen die deze idee echt embraced, this idea was eigenlijk de naberende landen: Iran, Syrië, Irak. In 1999, toen Turkije officieel EU-kandidaat werd, juichten Iran, Syrië en Irak. Ze geloven dat een Europese Turkije veel beter zal doen in het ontwikkelen van heel naberende, heel goede relations. In het Midden-Oosten willen ze liever een Europees Turkije als buurman dan het huidige Turkije. Dat Turkije blaakt weliswaar van zelfvertrouwen, maar ze zien het toch eerder als een voortzetting van het oude Ottomaanse Rijk waar ze ooit door werden Empire. De Europese integratie van Turkije had een positieve weerslag kunnen hebben op de regio, maar dat is gestopt onder de invloed van de groeiende islamofobie in Europa. Europa maakt hier een enorme inschattingsfout, zegt Kaya. Kijk maar naar de rebellerende jongeren nu in de Arabische regio. What you see is the children of globalization... Dat zijn kinderen van de globalisering, die vechten tegen hun onderdrukkers. Zonder enige referentie naar hun religie. Uh, rebelling against uh, those brutal regimes. De houding van Europa begint veel Turken te frustreren. Dat wordt ook duidelijk tijdens een ontmoeting met de Turkse minister van Internationale Handel. Met bravoure schetst hij het economische succesverhaal van zijn land. En toch moeten ze ons in Europa niet. <gülüyor> Minister Çakdıyan, waar heeft Turkije het EU-lidmaatschap eigenlijk nog voor nodig? Ja, yani güzel bir soru aslında. Mooie <gülüyor> <gülüyor> vraag. Güzel bir soru. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci elli yıllık bir süreç. Elli yıldan fazla da devam eden bir süreç. De onderhandelingen duren al 50 jaar. Dat is een hele lange periode. Yani Türkiye bu konuda çok çaba sarf etti. Bu, Türkiye'nin bir hakkı olarak gördüğümüz için. En Daarom ervaart Turkije dit, uh, dit als een recht. Maar veel In de toekomst zal het waarschijnlijk andersom zijn als Turkije de economische situatie nog meer verbetert. Dan zal de EU wellicht uh, meer naar Turkije toe gaan. Van zou u lid willen worden? Europa dat lid wil worden van Turkije. Çok güzel bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu çok uzak bir tarih değil. Het is niet een heel, de datum ligt niet heel ver. Ja, dat biedt ooit een soort Waarom niet over tien jaar? Turkije dat zelf de deur naar Europa dichtgooit. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk, die aan een universiteit in Istanbul doseert, gelooft daar niet in. Als Turkije alle banden met de Europese Unie zou afkap, wat ze niet gaan doen, denk ik, maar stel dat... dan zou het aan aantrekkingskracht in de regio verliezen. Het zou wat hem betreft helpen als Europa wat vooroordelen... over Turkije overboord gooit. Er is, zegt Lagendijk, geen sprake van een opmars... van een streng islamitische beweging. Het is waar dat er een uh, buitengewoon gepolariseerd uh, klimaat is op dit moment. Uh, maar dat is niet tussen de, de secularisten en de islamisten. Dat is in mijn ogen vooral tussen een... Oude, uh, oudere elite die jarenlang, decennia lang voor het zeggen heeft gehad in Turkije. Uh, een, een elite die veel op ons lijkt, die Europa, op Europa gericht is, maar die de, tegelijkertijd wel voor was om de minderheden niet te veel rechten te geven en het leger vooral heel belangrijk te maken. En nu is er een nieuwe elite in opkomst, uh, met mensen uit allerlei lagen van de bevolking, die daaraan een eind wil maken. En Die andere belangen heeft, andere opvattingen, wat conservatiever is uh, dan de gemiddelde Europeaan. En die uh, timmeren nu hard aan de weg. Die zijn er in mijn ogen niet op uit om uh, van Turkije een Tweede Iran te maken. Dat vind ik echt een, een mythe. Europeans had difficulties, and I think they still have difficulties to accept Turkey as an independent or as an actor, simply. Europa kan maar moeilijk accepteren dat Turkije nu een onafhankelijke speler is zegt professor Akhtar van de hier Universiteit. Europeanen bekijken Turkije, maar ook Tunesië, Libië, Egypte en Bahrein... als oriëntaalse curiosa. Turkije is voor hen een oriëntale curiositeit. exactly zoals like Tunisia, Libië, Egypte, Bahrein en the others. Het zal nog even duren voordat Europa begrijpt... dat de Arabische regio zich nu pas echt verlost van zijn koloniale verleden. We gaan door een echte, genuine decolonisatie. Ze vechten voor onafhankelijkheid en willen het lot in eigen hand nemen. Deze landen proberen nu onafhankelijk te worden en hun lot in hun handen te nemen. De handen Een reportage van Tijn Sade vanuit Turkije. En vanaf vanavond is er bij de VPRO op Nederland 2 een serie te zien... waarin Bram Vermeulen ook rondreist door Turkije. Berichten uit Blogistan. Ja, het andere grote nieuwsonderwerp van de afgelopen weken, eh, Japan. Bijna drie weken alweer na de aardbeving en de tsunami al daar. De volledige schaal van de ramp blijft eh, onduidelijk... Maar we gaan het denk ik vooral hebben over het stralingsgevaar. Jasper Vakker, het is aangeschoven. Je hebt gekeken op websites en blogs en andere dingen... wat er zoal over uh, geblogd wordt. Ja, wat je ziet uh, deze week was opeens het verhaal... dat het zeewater rond Japan um, ook met straling besmet zou zijn. Nou, er waren gelijk heel veel bezorgde blogs over. In uh, Japan is het natuurlijk het land van de sushi. En het ging ook regelmatig op de blogs over de sushi. De vraag, kan sushi nog wel gegeten worden? Uh, er was bijvoorbeeld een blog en zij heette Crystal Cave. En zij vroeg zich af. Wel, zij stelde eigenlijk de simpele vraag: kan ik nog mijn sushi eten? Er stonden dan gelijk vijf vraagtekens achter en een huilende smiley. Een andere blogger die, met de naam Takapon. die schreef het volgende op zijn blog: Met een vriendin op pad om sushi te eten. Maar ze is bang dat de sushi besmet is met radioactiviteit en ze weigert het te eten. Volgens de media is er sprake van radioactieve besmetting... waar ze zeggen dat het laag is. Ik zag ook al foto's van, van koks uh, die een, een Geiger-tellertje hadden gekocht... om de, om de cliëntellen ervan te vergewissen dat er niks aan de hand was. Ja, dat klopt. Je kunt je natuurlijk voorstellen de angst is enorm daar. Um, wat kun je nog wel eten? Er waren natuurlijk ook al um, berichten over dat eten besmet zou zijn met radioactiviteit... Um, ja, het, um... En straling levert natuurlijk altijd mooie paniek op. Ja, natuurlijk. Wat je wel ziet is in het gebied waar het het hardst getroffen is... Um, daar, daar is het echt nog een overlevingsstrijd voor mensen. Daar zijn gewoon nog honderdduizenden Japanners die een huis kwijt zijn... of ze, moeten, ze, hebben, ze zijn geëvacueerd. Maar in Tokio bijvoorbeeld, wat niet heel hard door die aardbeving zelf geraakt is... daar proberen mensen eigenlijk hun leven weer op te bouwen. Zij zeggen van, verschrikkelijk wat er gebeurd is... we moeten die reddingswerkzaamheden goed doen... maar laten we ook proberen ons leven weer op te pakken... Um, er is een blogger en die heette Chitaka2000. En hij plaatst een video op YouTube... waarbij hij eigenlijk um, Tokyo en de rest van de wereld wil laten zien. Hij begint in een uh, metrostation. Um, daar loopt hij uit en je ziet bijvoorbeeld dat de roltrappen het niet meer doen... om elektriciteit te besparen. Um, vervolgens laat hij de stad zien die volgens hem nog nooit zo donker is geweest. Ook om die elektriciteit te besparen. Winkels sluiten eerder en in een van de supermarkten waar hij wel naartoe ging... daar uh, zag je dat ja, mensen die kopen gewoon heel veel batterijen en dergelijke dingen om, um, voor het geval dat het nodig is, ook in Tokio. Dus, dus Tokio uh, op een energiearm regime eigenlijk? Ja, en, en toch, dat is eigenlijk wat ik, wat ik uit de blogs begreep... het ergste wat zij ervan merken. Uh, blogger Michael Keffel, die, die is in Tokio... en die, die zei het volgende hierover. Het leven is zeker anders met alle restricties op energiegebruik en minder treinen. Maar als je het internationale nieuws kijkt... krijg je het idee dat heel Japan onder water staat en dan het lijden is. In Tokio ervaren we relatief kleine ongemakken. Dat is belangrijk om te onthouden. Ja, het is natuurlijk wel, wel, wel maf om een stad als Tokio... die je toch associeert met, met veel neon uh, reclames en grote mm -hmm. borden... Om, om dat ineens met minder elektriciteit toe te zien gaan... Ja, natuurlijk. En, Nemen mensen dan ook vaker de trap bijvoorbeeld? Uh, wel, je zult wel moeten als de roltrap het minder vaak doet. Al, al zag ik wel dat het zijn voornamelijk roltrappen daar. Dus ze, ze gebruiken nu voornamelijk uh, minder roltrappen. Um, maar het is niet alleen dat. Het is um, mensen die zijn zich af gaan vragen... Wat, wat is de betekenis van het leven, om het maar zo te zeggen. Zo, doe maar. Ja, dat is... Um, maar ik, het, ik kan me dat wel voorstellen. Ik zeg dat een beetje cynisch zo, toe, maar. Maar het is natuurlijk een, een, een ramp die, die zo gruwelijk is... Um, dat ik me wel kan voorstellen dat, dat het inderdaad metafysische vragen oproept. Ja, natuurlijk. Ik, ik, las, ik las een van de bloggers die schreef op zijn website van... Uh, ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar de positieve les voor mij is... ik, ik vraag me nu af, wat, waar, waar heb ik op zitten te wachten in mijn leven? Wat heb, ik, wat heb ik tot nu toe bereikt? Denk je dat het echt in die zin effect zou hebben op de, op de mentale gesteldheid van de Japaners? Dat, dat het een soort verandering teweeg gaat brengen, Dat mensen anders in het leven zullen staan... Of pakken ze de draad binnenkort toch gewoon weer op, zoals dat vaak gaat. Ik, na de Ik denk zeker dat mensen de draad weer op zullen pakken. Maar ik, ik bedoel, zo'n ramp doet veel met mensen. Um, wat je bijvoorbeeld ziet, er is een, is een, er is een Japans gedicht, dat heet um, Het Leven. Het is een vrij oud gedicht. Het staat zelfs in uh, veel kinderboeken op uh, Japanse scholen. En dat, dat is een gedicht die dus over de betekenis van het leven gaat. En die zie je nu heel veel op de blogs weer terugkomen. Je merkt toch dat mensen ermee bezig zijn... Um, maar goed, laten we het anders naar luisteren. Het is een gedicht van uh, Shuntaro uh, Tanikawa. En um, ja, het heet Het leven. Te leven. Nu te leven betekent dat een vogel voor het eerst zijn vleugel spreidt. Dat de zee dondert. Dat een slak kruipt. Dat mensen van elkaar houden. De warmte van je handen. Het leven zelf. Het leven zelf. Ja, en het grappige was: er stond één reactie op van een blogger genaamd Big Kuma. Uh, en zij schreef dat uh, toen ze een klein meisje was, toen, toen kende ze dat gedicht al. Alleen het gedicht heeft nu voor haar een hele andere betekenis gekregen, omdat zij, nou goed, zelf heeft ze de ramp overleefd. Maar ze zegt dat zij niet meer de, de materiële dingen van uh, of we genoeg elektriciteit hebben, of er genoeg gas is uh, waar het toe doet. Um, het zeg, zij zegt eigenlijk is het is belangrijk, of zij haalt uit het gedicht... we moeten onszelf geen verwijten maken. En als Japanners moeten we, ja, we moeten de toekomst tegemoet zien. We moeten ja, toch met een bepaalde positiviteit toch weer proberen verder te gaan. Heb je alleen gekeken naar blogs uit Japan of ook uh, naar de rest van de wereld? Want het is inmiddels natuurlijk een, een wereldwijd uh, gegeven. Ja, in, in de buitenland wordt er natuurlijk ook heel veel over Japan gesproken. Eén ding wat, heel erg, uh, wat ik zelf erg interessant vond... er is nu een Facebookpagina en die heet Host Japanese... En daarop zie je dat mensen over de hele wereld... die bieden een, een slaapplek aan, aan de Japanners. Laten we eens luisteren. Mijn huis staat open voor Japanners die de ramp overleefd hebben. Ik wil graag de families helpen die een huis nodig hebben. Er is ruimte voor twee of drie mensen, of zelfs families... met twee kinderen in mijn ouderlijk huis in Antakya, in het zuiden van Turkije. Ja, heel sympathiek natuurlijk, maar... Of heel, veel, of heel Japan gaat vluchten en, en van dit soort aanbiedingen gebruik gaat maken? Ik denk het niet. Het is met name symbolisch. Ze weten dat ze ergens naartoe kunnen. Jasper Vakker, dankjewel. En alles is terug te lezen op de website uh, vpro.nl en dan klikken op De Zondag. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En we zijn deze week ook weer te horen in de Vila VPRO door de weeks. Zometeen zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth samen met Isolde Hallensleben. En daarin gaat het over de vraag wat muziek doet met het brein en of je inderdaad slimmer wordt van het luisteren naar een mooie sonate. Tot zometeen.